9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Zuid-Afrika leeft intens mee met de zieke oud-president Nelson Mandela. De charismatische anti-apartheidstrijder werd vanochtend opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Zijn toestand wordt omschreven als ernstig, maar stabiel. De kinderen brachten vanochtend bloemen naar Mandela's huis in Johannesburg. Op Twitter is hij trending topic. Mandela is de afgelopen jaren diverse keren met longproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Voor het laatst in maart dit jaar. De N50 bij Kampen is weer vrijgegeven. De Rijksweg was vanaf het begin van de middag tot een uur of acht vanavond afgesloten... vanwege een grote brand in een pelletfabriek. Die werd door het vuur volledig in de as gelegd. De brand ging gepaard met veel rook en was in de wijde omgeving te zien. De brand sloeg over naar een naastgelegen bedrijfspand. Dat liep grote schade op. Aan het einde van de middag werd het zijn brandmeester gegeven.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 Op een conferentie tegen ondervoeding in Londen is ruim 3 miljard euro opgehaald voor nieuwe projecten. Een Britse liefdadigheidsorganisatie schonk ruim 600 miljoen euro. Die organisatie wordt geleid door de echtgenote van de topman van een agressief investeringsfonds. Dat fonds grijpt in de regel hard in bij de bedrijven die het overneemt. Vijf jaar geleden schonk dat investeringsfonds meer dan een half miljard euro aan dezelfde liefdadigheidsorganisatie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot 9 graden. Morgenochtend bewolkt, maar spierdags schijnt de zon weer, vooral in het binnenland. Het wordt 14 graden op de Wadden en 22 in het oosten. Maandag verandert er niet veel, alleen waait het minder hard. Dit was het NOS-journaal.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 Nogmaals, goedenavond. Het komende uur praten we uitgebreid over de FBK Games... met de ambassadeur van die games, Ellen van Langen. En we hebben het over Romario. Over hem is morgen een aflevering van Andere Tijden Sport. Money for Nothing van de Dire Straits. De Fanny Blankers-Koen Games, de FBK Games 2013, zitten erop. We praten met de ambassadeur van die FBK Games... en samensteller van het deelnemersveld Ellen van Lange. Goedenavond, Ellen. Goedenavond. Is de ambassadeur Ellen van Lange tevreden? Ja, ja ik ben eigenlijk heel tevreden. Het is altijd een beetje raar, na zo'n als die afgelopen is... en het stadion loopt leeg... Ja, dan heb je zelf ook zoiets van: jeetje, dit, dit was het dan. Dit, uh... <laughs> Hoe ja, je hebt je hebt lang ben je daar aan bezig geweest? Ik heb zo lang en dat was het dan. Ja, ja maanden, uh, heel erg lang. Ja. En wat houden jouw werkzaamheden precies in? Nou, mijn werkzaamheden houden voornamelijk in het, het samenstellen van het deelnemersveld. En dat betekent dus gewoon al heel vroeg, dat is dus al uh, eind vorig jaar... begin je met de managers te praten over wie er geïnteresseerd zou kunnen zijn in, uh, in de FBK games Je moet natuurlijk ook eerst moeten de disciplines vastgesteld worden. En dat is ook altijd, eigenlijk altijd een, al een heel gebeuren. Ja, en dan um, ga je bedenken wat voor een veld je zou willen hebben voor het budget wat je hebt. En dan, um, en dan ga je daarmee aan de slag. En dat is, dat is gewoon echt onnoemelijk veel werk, maar ook wel heel erg leuk werk natuurlijk. Ja. Wie zei er, nou, meteen ik kom? Ja, er waren best veel atleten die meteen zeiden ik kom. Maar dan um, moet je ook nog het financiële plaatje rondkrijgen. En um, ja, dat gaat natuurlijk niet altijd vanzelf. Nee. En wie was het de moeilijkste om te krijgen? En, en wat heeft jou het, het meeste goed gedaan dat hij er was? Nou, uiteindelijk toch Robert Harting. Die wilde ik heel graag. Want ik weet dat het heel erg populair is hier bij de FWK Games. Het is natuurlijk een Duitser. We dus zitten ook, ook dicht bij Duitsland. Hij is natuurlijk Olympisch, Wereld- en Europese kampioen. Dus ik wilde hem heel graag hebben. En dat lukte in eerste instantie niet. Omdat hij andere verplichtingen had voor zijn sponsor. En dus echt niet kon. Ja, en toen is eigenlijk deze week ik het telefoontje kreeg... Um, dat hij alsnog kon komen. Ja, toen was ik natuurlijk echt wel heel erg blij. Ja, en, en, ja, en ja, dan dat... wordt hij dan tweede. En dan we ook nog net zeggen, dan dan dan de wedstrijd. Dan hij de laatste tijd alles behalve ja. met jou. <laughs> Ja, hij is een beetje drie jaar ongeslagen en dan verliest hij in Hengelo. Dus oh, ik voelde me ene kant wel een beetje schuldig. Maar eigenlijk de, de blijdschap over die 71 meter van uh, Malachowski, uh, die overeerste toch wel. Ja, ja. Heb je hem nog gesproken na afloop trouwens, Harting? Nee, ik heb hem niet gesproken, maar ik ga straks in het hotel wel even naar hem toe. Uh, maar ik begreep dat hij wel redelijk oké okay was. Omdat hij ook had gezegd van ja, weet je, dan uh, is het ook even klaar met die ongeslagen status. Want iedereen heeft het daar continu over. Dus dan begin ik nou lekker opnieuw. Dus hij was er zelf wel cool onder, begreep ik. Ja. Wat zijn de prestaties die er vandaag het meest uitsprongen? Ja, die 71 meter, die ruim 71 meter, natuurlijk van Malachowski. Dat is echt fenomenaal. Het was echt een ontzettende mooie gooi. Dus ja, daar heb ik heel erg van genoten. De 94, de beste wereldseizoenprestatie. Ook dus bij het um, bij Polstok Hoogspringen van de, van de vrouwen. Want het waren moeilijke omstandigheden. De wind die, uh, die kwam iedere keer van de andere kant. Dus voor de Polstock Hoogsprings was het echt lastig. En nou uh, ja, dat, dat was echt een fantastische prestatie. Daar wordt echt niet vaak gesprongen. En uh, dat vond ik heel mooi. En um, ja, er waren eigenlijk wel een heleboel uh, mooie prestaties. Ik vond het ook heel erg leuk dat Yvonne Haak weer goed liep. En die uh, heeft een tijdje, ging het wat minder. En um, dat wat ze nu liep, ja, dat, dat was echt heel erg goed. Ja, dat was mijn volgende vraag. Welke Nederlandse prestaties uh, he, hebben jou echt vrolijk gemaakt? Maar dat is vooral Yvonne Haak? Ja, en dan moet ik ook eerlijk zeggen dat ik zelf nog niet eens alles goed heb kunnen zien. Dus ik hoop niet dat ik een paar mensen ben vergeten. Want um, dat is wel het nadeel. Als je dan zo rondrent op die, uh, in het stadion, dan mis je soms wat. En dat, uh, dus ik moet eigenlijk nog uit... Want ik, ik kom net van de baan af. Ik moet eigenlijk de uitslagen nog even allemaal goed doorkijken. Ja, want wat doe je op zo'n dag uh, als, als eigenlijk alles erop zit? Want je hebt wie je hebben wil en je weet wie er zijn. Uh, en dan, wat, wat heb je dan nog te doen vandaag? Ja, kijk, vandaag overdag had ik eindelijk, sinds maanden, een beetje het gevoel van... hè, hè, ik kan even ontspannen. Want ja, dan is eigenlijk mijn werk gedaan. En uh, alleen vanavond op de baan, ja, dan zijn er weer allerlei dingetjes. Uh, de jongen die 400 meter horde won, die heeft een protest ingediend... omdat hij, uh, hij is gedisqualificeerd. En daar was hij natuurlijk totaal niet blij mee. Dus dat moet even gecoördineerd worden. En um, ja, dat soort dingetjes hou je dan mee bezig. Gewoon alles wat er dan op dat moment kan gebeuren. Ja, ja, en begint vanavond ook een beetje de voorbereidingen voor de volgende FBK Games. Uh, praten met mensen om ze volgend jaar weer te krijgen. Ja, nou, dat, nu is het eigenlijk nog te vroeg. Dan moet je eigenlijk zo'n beetje als het seizoen um, een beetje wat verder gaat. Zo um, rond het WK en een beetje daarna. Dan begin je daar langzamerhand weer over te praten. En dan zullen mensen nog niks toezeggen. Want iedereen moet nog eerst uh, dit seizoen afmaken en de schema's rondkrijgen. Maar je gaat dan natuurlijk al wel wat, wat, uh, wat visjes uitgooien. Ja. Nou, ja, nou is de toekomst van de, van de Games natuurlijk nog onzeker. Uh, hoe is de situatie op het ogenblik? Ja, de situatie is zo dat FC Twente die heeft zijn plannen teruggetrokken Maar er moet nog steeds bezuinigd worden. FC Twente en, heeft en de, de plannen stond... teruggetrokken om het stadion te kopen voor het tweede te team. Nemen, ja. uh, dus dus het, kan, het zou een atletiekstadion stadion kunnen blijven. Ja, en dat moet ook gebeuren, vind ik. En vinden een heleboel mensen met mij. Maar er moet ook inderdaad iets gebeuren om dit stadion als atletiekstadion stadion beter te exploiteren. En, en daar moet een plan voor gemaakt worden. Maar de laatste weken was het natuurlijk heel erg hectisch. Maar daar kan nu... Um, ja, echt dan begonnen worden, echt vaart mee gemaakt worden. En uh, hopelijk kunnen we dan ook de mensen in de gemeente overtuigen... dat dit stadion moet blijven. Ja, volgende maand moet de gemeenteraad van Hengelo uh, beslissen. Hoe, hoe schat je de kansen in? Ja, ik, ik, ik schat de kansen wel goed in. Ik, uh, ik ja, ik, nou, dat is natuurlijk ook onzin wat ik zeg. <lacht> ik weet het eigenlijk gewoon niet, maar um, ik heb er op zich wel een goed gevoel over. Maar de gemeenteraad is uiteindelijk, uh, zijn degenen die beslissen. Maar het, het moet gewoon lukken. Ja. Heb je nog mensen van die gemeenteraad gezien vandaag? Um, ik heb ze vandaag niet gezien. Maar ik ben vandaag ook niet uh, op de tribunes geweest. Of eigenlijk nauwelijks op de tribunes geweest. Dus, want ik stond eigenlijk de hele tijd op de baan in de warming-up veld. Dus uh, ik heb ze vandaag niet gesproken. Maar we zijn afgelopen week zijn we met um, uh, de directeur van de FBK Games... en, en ik zijn langs, um, langs een groepje van raadsfracties gegaan... om ook gewoon um, ja, zoveel mogelijk tekst en uitleg te geven... en vragen te beantwoorden. Nou ja, en wat krijg je dan voor vragen van ze? Ja, gewoon hele algemene vragen. En ja, het is ook lastig om daar, om daar nu heel diep op in te gaan. Want dat waren ook wel besloten bijeenkomsten. Maar wij wilden vooral ook laten zien dat wij er heel erg voor openstaan om mee te denken over de toekomst van het stadion als atletiekstadion. Gaat het alleen om geld? Ja, ik denk dat dit voornamelijk om geld gaat. Want het stadion waar iedere week duizend mensen trainen... Uh, en een sport die zo belangrijk is in deze regio... en een, een evenement zoals dit, de FBK Games... wat zo'n ontzettend mooi evenement is... die zo belangrijk is voor de atletiek in Nederland... en ook voor de atletiek hier in Twente. Ja, dat ga je niet om iets anders om zeep helpen dan geld. Nee, nou zei Jos Hermers van de week... Ja, als je een Afrikaanse atleet vraagt wat de hoofdstad van Nederland is... dan zegt hij, Hengelo, speelt dat soort zaken helemaal ja. niet mee? Nee, ja... Dat snap ik eigenlijk ook niet zo goed, want Hengelo is bekend geworden door de atletiek. Ik bedoel, dit evenement is gewoon de grootste reclame voor de stad Hengelo die je maar kunt wensen. En, uh, en uiteraard begrijp ik ook dat er bezuinigd moet worden. En daar moet dus ook naar nagekeken worden. Maar um, het lijkt inderdaad alsof dat niet meer zo meespeelt. En dat uh, ja, vind ik onbegrijpelijk. Ja. Is het wat dat betreft ook een beetje teleurstellend voor jou dat het niet vol was vandaag? Ja, ehm... Um... Kijk, ene kant, er waren wel veel meer toeschouwers dan vorig jaar. Dus dat vond ik fijn. Maar ja, ik had ook wel echt gehoopt dat, er gewoon, dat het echt uh, bommetje, bommetje vol was. En dat was niet zo. Nee. Um... Kijk, in de, in de bocht uh, en in de, aan de overkant, daar, daar staat. Echt heel veel mensen. Maar in, in de andere bocht, ja, daar hadden echt meer mensen bij kunnen zitten. Dat was ook de schaduw. Ik denk ook ja, dat mensen zitten liever in het zonnetje. Dus dat gebied, dat was ook echt helemaal vol. Maar ja, die ene bocht niet. En uh, ja, dat was echt jammer. Ja, als je die raadsleden in Hengelo nu uh, uh, gewoon, want die zitten allemaal te luisteren natuurlijk, uh, een minuut kan toespreken. Wat zou je dan zeggen tegen ze? Ja, een beetje hetzelfde wat ik de hele tijd uh, zeg. Dat uh, de FBK Kimps maakt gewoon deel uit van de geschiedenis van de atletiek geschiedenis en moet ook deel uitmaken van de atletiek toekomst in Nederland. Dat is gewoon super belangrijk. Alle atleten die voelen zich Alle Nederlandse atleten voelen zich geïnspireerd door de FBK Games. Dat is echt zo ontzettend belangrijk. En dan ook nog eens de beste reclame voor de Stad Hengelo. Dus Ze moet gewoon blijven. Ja. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, ja, waarom ga je niet naar het Olympisch Stadion in Amsterdam, dan zit je dicht bij Schiphol. Wa waarom uh, moet, he moet het Hengelo blijven en niet bijvoorbeeld Amsterdam? Nou, het is uniek voor deze regio. In Amsterdam gaat er op 31 augustus ook een wedstrijd plaatsvinden. Maar dat kan absoluut los van elkaar. Iedere stad kan een wedstrijd organiseren. Dat hoeft elkaar absoluut niet te concurreren. Dus um, ja, er is geen enkele reden om de FBK Games over te heven naar Amsterdam. En, Daarbij, de wedstrijdplannen in Amsterdam, die staan in de kinderschoenen. Die moeten nog beginnen. Dat kan ook een fantastisch evenement worden. Maar ja, dat staat echt los van Hengelo. Ja. Uh, Ellen, we gaan er vanuit dat het volgend jaar weer uh, fbk Games zijn in uh, Hengelo. Uh, Geef eens tien atleten die je volgend jaar wil hebben. Oh jee. <laughs> <laughs> nou, dan wil ik eigenlijk um, tien medaillewinnaars van het komende wereldkampioenschap. Dus dat moeten we nog even zien. Nou, dat is een heel diplomatieke antwoord. Daar kan je heel veel kanten mee uit. Ja, maar oké, okay, je mag me op het WK weer bellen, hoor. Dan weet ik er wel tien. Oké, okay, bedankt, Ellen van Lange, ambassadeur van de Fanny Blanke School Games in Hengelo. Sport en muziek op Radio 1. NOS Langs de Lijn. The black side of my mind is getting... were the days when our life was gone those were the days when fear of death came along let us get rid of this dark were the nights when i did not fight those were the nights when dark told me what's right for love why haven't i had enough leave it alone because in time... Pain in my heart for what is lost. Were the thoughts running through our minds? Those were the thoughts dragging me further down. What will you do for love? When is it ever enough? Leave it alone because. Anouk met The Black Side of My Mind. Blanco-renner Stef Clement had vandaag een super dag in de Dauphiné. En dus bellen we zo met hem. Maar eerst even terug naar afgelopen maandag. Toen hadden we Clement in de uitzending om te praten over dopingzonder Mauro Santambrogio. Je kunt dus de spontaniteit van het individu kun je niet uitbannen. Hmm. Alleen dat blijft ons achtervolgen. Want jij belt mij bijvoorbeeld ook niet als ik de woord in de Giro. En vanavond bel je me wel. Ja, je belt me ook niet als ik vijfde word in de Giro. Uh, maar hij werd vandaag vijfde in de Dauphiné... en dus kunnen we gelukkig wel met hem bellen. Goedenavond, Stef. Goedenavond. Als we jou maandag hadden gezegd dat je vandaag vijfde zou worden... in een bergetappe, bovendien... Uh, te midden van mensen als Froome, Porte, Contador, Valverde... wat had je dan tegen ons gezegd toen? Nou, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. <laughs> ja, uh, hoe kan het dat het ja. toch gelukt is? Ja, ik, uh, ik word dat de hele week uh, uh, eigenlijk uit de wind, waar ik normaal gezien uh, zelf degene ben die de, die de kopman uit de wind houdt. En uh, vandaag zat het parcours koers mee en uh, kon ik het tempo wat Alberto uh, komt door op de voorlaatste klimmen opzetten kon ik, uh, kon ik houden samen met de uh, acht anderen. En uh, daardoor uh, kwam ik op het laatste, laatste klimmetje kom ik in een positie te zitten om nog, uh, om nog te sprinten voor de vierde plaats. Ja, en waarom word je door de rest uit de wind gehouden? Hebben ze eindelijk jouw talenten ontdekt? Het is eigenlijk meer een leerproces, omdat ik eigenlijk zelf moet leren om, uh, om uh, zuiniger met mijn energie om te gaan, zodat ik ook mijn kopman beter van dienst kan zijn. Dus uh, ik word nu door gewoon maar Geraten, die uh, recordhouder grote rondes in het peloton is, uh, ik... Uh, in het klasje gezet. En die houdt mij de hele dag houdt die mij uit de wind. Vooral met de lessen om het, uh, om het zelf nog beter te kunnen doen. En dat bevalt jou wel? Het is een hele leuke, uh, hele leuke ervaring. en Een hele leerzame ervaring. En uh, ja, het verbaast me wel inderdaad... Uh, wat een wereld van verschil dat het maakt. Ja, want normaal moet je voor een kopman werken. Uh, en en ja. zijn de rollen dus heel anders. Ja. Ja, en uh, in principe is... is uh, Laurens de Damme hier ook onze kopman. En die, uh, die heeft ook de andere andere vijf ploegenoten tot zijn beschikking en uh, ik heb sinds, uh, sinds de tijdrit waardoor ik kort in het klassement kwam te staan uh, heb ik uh, gewoon maar tot mijn beschikking en voorlopig uh, winnen we alleen maar plaatsen uh, in plaats van te verliezen dus uh, het is een hele leuke ervaring en uh, vooral uh, genieten van het moment en, uh, en daar de juiste dingen uit opsteken. Ja. Nou heb je ook uh, de Giro net achter de rug, uh, ben je nog niet op? En toen is de verbinding weggevallen. Uh, want ik hoor hem niet meer en ik geloof hier ook niet. Dus even muziek en kijken of we hem nog een keer aan de telefoon kunnen krijgen. Altijd top 1, langs de lijn.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 Take We gaan eruit met Joe Kokker, want we hebben Stef Clement weer aan de telefoon. Vijfde vandaag in de etappe van de Dauphiné en Bergetappe. Verrassend, hij werd uit de wind gehouden door ploeggenoten. En ik vroeg hem als laatste, uh, je hebt ook al net de Giro achter de rug. Ben je nog niet helemaal op? Ja, blijkbaar niet. Uh, ik, ik, ik bekijk het vandaag dag tot dag hier en voorlopig heb ik nog geen slechte dag gehad. Uh, en ik hoop dat nog één dag door te kunnen trekken en daarmee... Uh, de Dauphiné met, met een mooie resultaat af te sluiten. En uh, voor de rest ben ik er maar niet te veel mee bezig wat ik allemaal al heb gedaan. Nee, nou, nou stond in jouw seizoenplanning niet de Tour de France. Uh, ga je nu met deze resultaten toch twijfelen? Nee nou hoor. Ja. En met mij ook niemand om me heen. Dus, uh, hey joh, ik, heb, uh, ik heb in, in november uh, mijn tweede zoontje gekregen. En die heb ik de helft van zijn leven nog niet gezien. Ik ga lekker naar de Dauphiné de, de kampioenschap te rijden. En na de kampioenschappen gaan wij gewoon even op vakantie. De tour gaat ook verder zonder mij. <laughs> ja, je klomt vandaag naar de zevende plaats in het klassement. Uh, dat is een mooi cadeau voor je zoon. Uh, wat is je doel morgen op de slotdag? Ja, proberen om zo lang mogelijk uh, bij de andere klassementen uh, renners te blijven. En, uh, en een zo hoog mogelijke uh, eindklassering eruit te slepen. En uh, als dat top 10 is, dan is dat geweldig. En anders is het toch een hele, hele goede week geweest. Uh, maar ik ga, er, ik ga er morgen alles aan doen. Uh, ik heb geen enkele reden om het niet te doen. Nee, wel. het is weer berg op morgen, hè? Ja, we moeten morgen uh, één klim van de derde categorie over... en een finale nog twee van de eerste categorie aan finish op in Rizul. Stef Clement, morgen heel veel succes. En daarna uh, een hele goede thuisreis. En groet aan je zoon. Goed zo. Dankjewel. <treeks>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 when we are wild. Romario. Hey, Romario de Sousa Fabia. Morgenavond is op tv de aflevering van Andere Tijden Sport te zien... over zijn transfer naar PSV. Over hoe hij was buiten en op het veld. En over hoe hij weer vertrok uit Nederland. En hier bij ons in de studio ook iemand die Romario van dichtbij heeft meegemaakt. Hij was psv watcher in die tijd voor het wat Xavier Monen. Xavier, wat dacht jij toen PSV Romario haalde? Ooit van hem gehoord? Nou, wat ik nou hoorde met dat liedje, daar heb je Romario heerlijk, heerlijk. Dan krijg je zo'n weemoedig zondagmiddaggevoel van, ja, heerlijk, ja. Nee, ik had daar nog nooit, de, nog nooit van hem gehoord. Nee, Anders, uh, bij PSV hadden ze eigenlijk ook nooit van hem gehoord. Nee, he? nee, ze hadden ook nog nooit van hem gehoord. Want dat is ook een prachtig verhaal hoe ze achter hem aan zijn gegaan. Want ze hadden belangstelling van Mark de Grijze van Club Brugge. Ook gebeld met Club van, we willen met Mark de Grijze gaan praten. Jongens, even wachten, want wij zijn bezig met een tropische verrassing... Het ging ze nadenken: denken, tropische verrassing, tropische verrassing. Wie zal dat zijn? Ze zijn uh, teruggegaan naar huis, uh, PSV. Ze hebben met Kees Bloeksma gesproken. Kees heeft die toen wacht... manager was bij PSV. PSV. en Kees zei, wacht eens even, uh, op dit moment zijn Olympische Spelen bezig. Ik zal mijn zoon kleine Kees vragen, want die wist heel veel van voetballen. En Kees, kleine Kees zei meteen van, kan niet anders zijn, dat moet Romario zijn. En inderdaad... Ja, toen zijn ze naar Brazilië gegaan en hebben ze Romario uh, uh, gehaald uh, en, en gekocht. Uh, uh, wanneer heb jij hem voor het eerst gezien? Ik heb hem voor het eerst gezien, uh, Brazilië speelde in Antwerpen in een oefenwedstrijd tegen België. Toen uh, ben ik er naartoe gegaan en ik heb hem daar s'avonds gesproken uitgebreid. En hij verraste me al meteen door een opmerking van, ja, ik kom naar PSV en mij is beloofd een witte Porsche. Nou, ik viel nog net niet achterover. Ik dacht van, een eh, witte Porsche. Ja, ik kreeg een witte Porsche van PSV. En ja, toen wist ik al van, jongens, dit wordt fantastisch. Echt, gewoon een, een, een, een buikgevoel van, ja, dit wordt het. Ja, en je wordt zegt, wordt het. Ik sprak met hem. Sprak je portugese dan? Uh, heel weinig. Er was toen iemand bij. En ik heb hem daarna nooit meer gezien. Een jongen, die heette Louis de Dood. Hij tolkte. Prachtig. Uh, ja, hele goede tolk. Ja. Uh, wat was je eerste indruk van Romario? Mijn eerste indruk uh, klein, 168, uh, leuke vent, uh, mooie vent, uh, krullen, bruine ogen, en ik dacht van ja leuk, gewoon leuk. Kan je je aan de eerste wedstrijd voor PSV nog herinneren? Uh, ja, dat was tegen FC Twente, toen viel die in, en ja, toen maakte hij al een beetje een onuitwisbare indruk. Ja. Wat? Ja, gewoon uh, zijn acties, zijn snelheid, uh, mensen in, in slaapzussen, en dan ineens zoef weg. Ja, uh, laten we even luisteren, want uh, Guus Hiddink was de eerste trainer... onder wie Romario speelde. En Hiddink uh, omschrijft de Braziliaan als volgt. Doelpunt. Opnieuw doelpunt van Romario. Een hele goede combinatie. Het is een puma. Hij, ligt, uh, hij ligt lekker in de boom. En uh, die poten die hangen zo over die, uh, over die boomstammen. En dan, uh, ja, dan heeft, als, als er wat voorbij komt, dan, dan, uh, dan slaat hij ze zo snel toe. Ja, een poema en als er wat voorbij komt. Maar als je, als je Hiddink zo hoort, dan zegt hij ook een beetje... dat hij eigenlijk ook wel lui was, hè? Ja, lui, lui. Ja, maar dat was ook zijn sterke kracht misschien. Uh, waar, waar hij in tegenstander mee in slaap uh, suste. En om dan eens toe te slaan. Wat zijn versnelling? zijn versnelling was uh, ongelooflijk. Ongelooflijk, uh. kon uit stilstand ineens zoef, weg. En dan liet hij de tegenstander z'n zien, zeelen. hielen. Wat, wat herinner je van die luiheid... <laughs> dat hij staande kon slapen <laughs> want? Ja, als we met mijn PSV ergens naartoe gingen hij kon in de bus, hij viel meteen in slaap of in het vliegtuig, hij viel meteen in slaap of als we ergens op een vliegveld stonden hij kon staande slapen hij, hij deed zijn ogen dicht in de sliep ja, in het, in het stukje van uh, Andere tijden morgen uh, zit ook dat hij dat nog wel eens gehaald moest worden door andere spelers. Omdat hij nooit op tijd was, hè? Ja, hij was zelden op tijd. Uh, Twans Schepers was een beetje aangesteld om hem uh, thuis te op te halen. Twans Schepers uh, toen een van de spelers van het uh, ja, eerste van PSV. Ja, ja inderdaad. Maar uh, hij kwam bijna altijd te laat. Ja. Uh, heb jij wel eens gehad dat je bij een training stond... of een afspraak had met hem voor een interview... en dat hij er helemaal niet was? Ik heb op een gegeven moment heb ik een verhaal gemaakt... wachten op Romario. En ik denk dat dat genoeg zegt. Ja. Hij was bijna nooit op tijd. Hij kwam nooit, bijna nooit op tijd aan het begin van het seizoen. En uh, trainingsdagen, dat ze om tien uur moesten beginnen... ja, geloof me, vijf over tien, tien over tien kwam hij. Moeten ze dus in Brabant toch gewend zijn? Ja, maar uh, met alle respect bij een voetballer is dat toch anders. Ja. Herinner je, je daar nog meer dingen van? Ja, op een gegeven moment was hij uh, disciplinair gestraft door Hans Westerhof, de trainer die het laatste jaar dat hij ook uh, bij PSV speelde. Ik kwam eerst Hidding, daarna Robson, Robson en toen Westerhof Westerhof. was de laatste trainer. Hans Westerhof was gehaald omdat men dacht: Van Westerhof heeft bij FC Groningen goed werk gedaan met Jurovski. Hij heeft in het gareel gekregen, dus dat moet ook lukken met Romario. Maar eh, niks was minder waar. Op een gegeven moment werd hij disciplinair gestraft. En dat betekent dat hij niet om tien uur moest gaan trainen, maar om negen uur. Nou, negen uur gaat de kleedkamer open. Hans Westhoff komt naar buiten en loopt het veld op. En ik stond een beetje zijwaarts om te kijken. Ik dacht van, nou, die komt nooit. En inderdaad, eh, tien over negen komt er een hele grote witte auto aangereden. Met muziek. Romario de parkeerplaats op van de hertgang. Hij stapt eruit en loopt het veld op. En zegt van, kom, wij gaan trainen. En dat was het begin van het einde ook. Ja. Uh, een grote witte auto, maar geen Porsche. Nee, hij had geen Porsche. Nee, nee, nee. Dat was ook, volgens mij een voorjaar. Oké, okay, ik mag geen reclame maken? Dat is er nooit van gekomen, die Porsche. Nee, die Porsche is er nooit gekomen. Nee. Nee. Uh, je zei al, Romario was in zijn PSV-tijd uh, close met medespeler Twan Schepers. Die, die moest ook regelmatig naar het huis van Romario... om uh, wakker te maken voor de training. Bellen hielp dan niet, maar wel steentjes gooien tegen de ramen. En dan zag hij uh, dat ik het was. En, ja, tien minuten later stond hij... Uh, Stond hij beneden, deed hij de deur open. Ja, en dan sliep hij weer verder in de auto. En uh, dan werd hij weer wakker op de hertgang. <lacht> en had meneer hoofdpijn. En ja. uh, dan trainde hij toch niet. Dan ging hij even een half uurtje staan te biljarten. En dan denk ik van nou. Hij was een beetje aan het rekenen. Uh, dinsdag Veendam, zondag Ajax. Nou, laat had een beetje met rust. En uh, ja, zo bouwde hij dan de week op naar een topper. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat vulde hij die allemaal zelf in. Ja, en als hij dan toch tegen Ajax eh, drie binnenschoot, ja, dan was iedereen weer, dan was het weer het grootste knuffelbeer van Eindhoven. Ja, dat was Romario's redding altijd. Hè. Hij maakte het altijd goed in de wedstrijden. Ja, maar hij maakte het altijd waar. Dan zei hij van wacht maar tot zondag, een belangrijke wedstrijd, dan doe ik het. En dan deed hij het ook. Dat klopt. En hoe trainde hij? Vol? Nee. Uh, ik wil ook niet zeggen dat hij de kantjes ervan afliep. Uh, het was een genot om hem te zien trainen. Vooral uh, het eerste jaar met... Spelen Ler vooral. Ja, vooral het eerste jaar met Lerbi. Want Lerbi school, uh, school hem af en toe verrot. En dan lachte hij wel. En dan gaf hij een balletje pas over Lerbi heen in het doel. Nou, en dan stond Lerbi te kijken en hij applaudiseerde ook. Ja. Uh, heb je rare momenten met Romeo meegemaakt? -HM <laughs> Ik heb heel veel rare momenten met hem meegemaakt en uh, ja, ja. Nou, misschien het meest rare moment, uh, we waren op een wedstrijd in, uh, in Lissabon, wedstrijd van uh, Bobby Robson was daar trainer en het was afgesproken dat PSV daar zou komen trainen, uh, wedstrijd is erg laat afgelopen, op een gegeven moment uh, naar bed, s'nachts om twee uur uh, ik lig in bed en ik word wakker, van klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop op de deur. En wat hoor ik toch, wat hoor ik toch? Nou, ik loop naar de deur, kijk door het spionnetje, staat er Romario met twee ongelooflijk mooie blonde vrouwen. Echt, eh, ik zeg, ja, jongen, jongen, doe open. Hij noemde me altijd jongen. En die vijf jaar heeft hij me altijd jongen genoemd. Zeg, je oké, okay. en ik dacht van, yes, dit is het, dus uh, eindelijk, hè. Ik doe de deur open en hij zegt van, hier, ga jij bij Pepescu slapen? Ik slaap vannacht op jouw kamer. ja. <laughs> Een teleurstelling, maar goed. Uh, ik ga naar de kamer toe van Popescu. ga bij hem in bed liggen. En de volgende ochtend om 7 uur mag Macht van de Heuvel ons wakker, want we moesten terug naar Eindhoven. En zieke Popescu komt overeind. En ik kijk mij aan en zeg ja. Ik zeg ja, uh, Romario, twee keer blond. Alleen ben je te lakken. We staan op, uh, we gaan naar beneden naar de eerste zaal en alles oké. Okay? Alles oké. Okay. nog meer? Uh, nou, <laughs> dat is wel het mooiste. Meer dingen, maar ja, dat was wel het mooiste. Maar uh, nou, laat die andere dingen maar voor me houden. Dat. Uh, ja. Is Romario in al die uh, PSV-jaren de meest opvallende die jij hebt meegemaakt? Ja, ja, ja met, met afstand de meest opvallende speler. Me Ik heb er heel veel meegemaakt, van in de begintijd ook, dat ze Europa hebben gewonnen met Koeman, Lerby, Wim Kieft. Uh, maar Romario was, uh, hij heeft PSV echt op de kaart gezet, op de internationale kaart. Waar we ook kwamen in Europa of buiten Europa, uh, alle TV-ploeken gingen meteen naar Romario toe, de rest lieten ze links liggen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat hij zo lang bij PSV gespeeld heeft. Ja, dat is inderdaad onvoorstelbaar. Dan tegenwoordig zou iemand, zo iemand na twee seizoenen weg zijn. Ja, dat klopt. En dat, uh, maar ja, misschien was zijn reputatie een beetje vooruit uh, geëild. Van, uh, ja, hij liep nou ja de kantjes vanaf, wil ik niet helemaal zeggen, maar toch. Uh, en je kunt je ook afvragen, heeft hij echt alles uitgehaald wat erin zat? En dan, ja, ik denk het toch. Zelfs met René van der Gijp, dat zeggen ze ook wel eens van... Ach René, als je wat serieuzer had geleefd, had je misschien echt... Absoluut de top gespeeld. Heeft hij niet gedaan. En daar maalt hij ook niet om. En Romario denk ik ook niet. Mooi leven hebben ze toch. Ja. Um, zijn verhoudingen met trainers. Uh, laten we even kijken. Hij begon met Hiddink. Hoe was dat? Uh, die was goed. Met Hiddink kon hij uh, goed praten. En Hiddink liet hem ook wel een beetje de vrije loop. Daarna Robson. En dat klikte helemaal niet, die twee. Dat, uh, Bobby Robson, de Engelsman. Robson. Ja, de Engelsman. Uh, ja, dat klikte helemaal niet. En ja, Robson, die begreep er helemaal niks van. Dat iemand zo kon leven voor zijn sport en ja dan toch nog zo kon presteren. Maar ja, af en toe greep hij met beide handen aan zijn hoofd en zei hij: rubbish, dit is, is impossible. Dat was iemand die vond dat als hij meer deed dat hij beter kon. Ja, en ja, dat, die, ja, ja, dat die zei hij ook discipline ook. wilde meebrengen. Ja, ja, ja, dat klopt. Maar, maar ja, dat lukt niet. Nee. Nee. En Hans ja, ja. Westerhoff was de laatste? Hans Westerhof was de laatste en dat, dat klikt helemaal niet. En wat ik net zei, het begon eigenlijk ook met eh, de vooraf AEK Athene... tegen PSV, Europese wedstrijden. En Hans Westhoff presteerde het om hem niet op te stellen. En ik weet dat die avond heeft Kees Ploeksma hemel en aarde bewogen... om hem toch op de bank te krijgen. Alsjeblieft, ga zitten, ga zitten op de reservebank. Dat heeft hij toen gedaan, maar hij zei toch ook meteen van... ik ga weg. Twee weken daarna, de return in Eindhoven. Hij was getergd als wat... 3-0, wie maakte die drie doelpunten? Romario. En nog in de kleedkamer sprak ik hem. Dan zei die Jongen, ga je met me mee, ik heb een verhaal voor jou. Toen zijn we naar een Chinees restaurant gegaan. We hebben daar, uitgesproken, we hebben daar uitgebreid gesproken. En een van de eerste dingen die hij tegen mij zei: van, Aan het eind van het seizoen ben ik weg. Wat er ook gebeurt, ik ben weg. Uh, je noemde er straks wel heel even, uh, we hebben het nu over trainers gehad, maar vrouwen. Vrouwen en Romario. Ja. <laughs> ja, dat, dat klopt. Maar uh, daar heb ik ook ooit met hem over gesproken. Dat was tijdens een trainingskamp in Marbella. Uh, Smiddags had ik tegen hem getennist. Ik heb hem echt alle hoeken van de baan laten zien. Want echt, dat, daar was hij bijzonder kwaad over. Maar goed, s'avonds, uh, alle spelers waren uit, waren stappen, Hij niet, hij zat aan de bar. Ik kwam langs, riep jongen, kom eens hier. Ik zei, oké, okay, een uh, babbeltje gemaakt. Zei hij, hoe denken de spelers over mij? Dat heb ik hem verteld van hoe ze verdachte In die gedeelte van ja dat hij een beetje kantjes ervan afliep. Anderen van, ja, veel meer. Uh, hij zou veel meer moeten verdedigen, wil ik niet zeggen, maar veel meer voor zijn sport moeten leven. En ik vertelde hem ook van, ja, zijn verhouding met vrouwen. Hij was toch getrouwd met Monika, had kinderen. En ja, dat doe je in Nederland niet. Met andere vrouwen uitgaan. En dan begonnen heel lachen. Dan zei hij van: sloeg op de schouder. Jongen, in Brazilië doen wij dat. Dat is heel normaal. Ja, wat moet je op zo'n moment zeggen? Ja. Lachen. Um, de spelers waren natuurlijk uh, in het begin heel blij met hem. Uh, op het laatst veranderde dat. Hè? Ja, dat klopt. Omdat hij was herhaaldelijk ook geblesseerd. Dat gebeurde ook heel vaak. En wat ik je net zeg: van... geblesseerd of een beetje moe? Een beetje moe geweldige <laughs> uitspraken van hem, ja. De mooiste die ik opgetekend heb was van... altijd als ik aan PSV denk, word ik een beetje moe. Ja, kan het nog mooier. En het rare was ook bij PSV, Kees Ploeksma en ook Harry Verraai... toen penningmeester, die, die werden niet echt boos op hem. Harry Verraai zei een keer tegen mij van... Savier, is toch fantastisch wat hij doet? Zo zouden wij toch allemaal willen zijn? En daar heeft hij toch gelijk in? Wij Nederlanders zijn dat niet gewend... Dus ja, en wat ik aan het begin zei van... een weemoedig zondagmiddaggevoel. Heerlijk. Ja. Ja? Uh, ja, ik geloof dat we alles gehad hebben. Hoe, hoe, was, hoe, hoe lag hij in Eindhoven zelf? Ja, had goed, hij veel contacten daar? Ja, hij had met een Braziliaanse gemeenschap in Eindhoven. Daar, daar, daar kwam hij veel... Uh, en. Hij was enorm populair. Ook gewoon omdat uh, hij kon de mensen in de stadion in vervoering brengen. Met één of twee acties kon hij een wedstrijd openbreken. En dan stonden de mensen op de banken. Nou, Theo Boekarest. Drie keer gescoord. Zijn laatste doelpunt. Ik weet nog één, twee, drie, vier verdedigers voorbij. Nog een keer de keeper voorbij. Toen dat doelpunt uh, de mensen stonden op, op, werkelijk waren op de stoelen. Zelfs de. Pers, neutraal toch normaal, stond te juichen, te klappen. De Romeinse pers, die, die werden helemaal gek. Dat hadden ze nog nooit gezien. Ja, dat was een Europa-cup-wedstrijd waar ze de eerste uit met 1-0 verloren ja, hadden... met ja, 1-0 achterkwamen ja, in inderdaad. Eindhoven. En toen begon hij te voetballen. En welke speler heeft ooit 4.000 mensen getrokken... 4.000, 5.000 mensen getrokken in een wedstrijd van het tweede team? Dat was, hij was geblesseerd, hij moest zich uh, terugvechten in het tweede team. Op een koude oktoberavond 4.000, 5.000 mensen kwamen kijken. De auto's stonden ver op het trein van Frits Philips geparkeerd. Ongelooflijk. Morgenavond kunt u het allemaal zien om tien over tien op Nederland 1 en op nos.nl. En dan ziet u ook de opmerkelijke manier waarop de transfer van Romario tot stand komt. En ook waarom hij uiteindelijk vertrok bij PSV. Xavier Monen, bedankt. Robert Palmer met I'll be your baby tonight. Op de tweede dag van de Open NK-zwemmen in Eindhoven... heeft Dion Drezens de 200 meter vrije slag gewonnen. Hij volgt de eerst Verschuren op... die de laatste vier jaar beslag legde op de nationale titel. Maar nu was Verschuren in de finale de grote afwezige. De beste Nederlandse zwemmer op de vrije slag is wel van de partij in Eindhoven... maar laat zijn favoriete nummers links liggen. Hij draait dit weekend een alternatief programma. Een bijdrage van Bob van der Tak. Hallo, op het WK deze zomer in Barcelona is Sebastiaan Verschuren de belangrijkste Nederlandse troef bij de mannen. Dan is hij medaillekandidaat op de 100 meter vrije slag en misschien ook wel op de 200 meter vrij. Maar juist die afstanden laat Verschuren in Eindhoven schieten. Dat vraagt om enige uitleg van trainer Martin Truijens en natuurlijk van de zwemmer zelf. Ik heb het, ik heb het al jaren met Martin erover dat ik... Uh... Dat het ook wel een keer leuk is en, uh, om gewoon iets heel, iets heel anders te doen. Echt een beetje out of, out of, the, out of the box uh, denken en gewoon uh, hele andere afstanden en slagen doen. Uh, en toen dachten we van nou ja, dat moeten we toch een keer doen. Want hebben we hebben het al zo lang over. Dus dat doen we het nu maar. Ja, weet je, je, je denkt na over dingen en je wil uh, af en toe, zeker bij dit soort wedstrijden, mensen proberen op een andere manier te prikkelen. nou We hebben samen deze uitdaging bedacht en... Uh, je gaat die ook met volle overtuiging aan. En ik moet wel zeggen, uh, uh, je ziet ook, het maakt het wel gretig om op een ander nummer... net weer even een ander gevoel, uh, om daar proberen toch optimaal te presteren. En uh, ja, leuk om dat te zien. Schuren zwemt in Eindhoven een bijzonder programma. Gisteren de 200 meter wisselslag, vandaag de 100 meter vlinderslag... en morgen de 100 meter rugslag. Wat is nu precies het nut daarvan? Kijk, een aantal dingen kom je in iedere slag tegen. Een goed keer een goede overgang. Um, dat is een bepaald gevoel. Ja, dat kan je, um, noem het, differentieel leren. Dat kan je ook op deze manier onder druk proberen uh, te oefenen. En dat allemaal dus met het oog op het WK en op de langere termijn Rio 2016. Vorig jaar op de Olympische Spelen werd Verschuren op de 100 meter vrije slag vijfde. Op maar 800 800ste van het podium. Dat heeft hem aan het denken gezet. Ik heb een aantal dingen op een rij gezet. Um, die beter konden en die zijn we stap voor stap aan het aanpakken. En dat werkt heel goed. Um, ja, je krijgt toch het besef van, weet je, je zat zo dichtbij... en er zit maar zo weinig verschil tussen. Uh, en je hebt nog zoveel uh, marge in je race. Ja, 1 per 1 per 1 is, is 3. En, uh, uh, als ik alles aanpak en uh, straks in Rio uh, uh, aan de start verschijn... dan hoop ik dat ik alles uh, op orde heb. Ja, en bij alles op orde hebben, dan denk je bij Verschuren al gauw aan de start... Voor mijn gevoel is het gewoon een trucje wat je door moet krijgen. Um, en dat trucje krijg ik wel steeds meer door. Uh, ja, het, het, is, het is echt gewoon... Een, je moet het jezelf bewust maken dat je iets goed moet gaan doen. Wat is de truc dan van een goede start? Ja, uh, dat zei Lennart Stekelburg, heeft het me wel eens uitgelegd. Uh, dat snapte ik nooit. Uh, die zei altijd uh, dat je spanning moet hebben... maar tegelijkertijd ook ergens ontspanning moet hebben... Uh, dus eigenlijk moet je met spanning van het blokken en ontspannen te water. Maar toch wel weer met spanning op je benen. Dus, uh, dat, snap dat, ik. dat klinkt dat, ingewikkeld. Het klinkt, uh, ja, het is, starten is ook ingewikkeld, tenminste voor mij. Uh, sommige mensen hebben dat natuurlijk, ik niet. Uh, maar Lennart wel. Uh, en, uh, ja, ik heb wel het gevoel dat ik wel een beetje begin te begrijpen wat hij nou daarmee bedoelde. Hoe gaat het met die start op dit moment? Goed, heel goed. Hij heeft zijn beste start al uh, weer op de, op de klokken gebracht. Uh, dus beter dan uh, tijdens de spelen of wat we daarvoor ooit gezien hebben. Dus we gaan de goede kant op. En als die start goed is, dan puntje, puntje, puntje. Moet de rest ook nog kloppen. <laughs> en als de rest ook klopt, dan kan Verschuren wellicht al op het WK in Barcelona hoge ogen gooien. Nou ja, ik heb al gezegd, ik, ik, ik, ik zwem, uh, ik train omdat ik, het, uh, omdat, ik het, uh, omdat ik het heel leuk vind. En omdat ik uh, heel, heel veel wil presteren. En heel graag wil presteren. En ik train niet voor een, uh, voor een, een medaille, ik train... Met de blubber voor goud. En uh, ja, of dat, uh, of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar we zijn goed bezig en ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat ik, uh, dat ik uh, op mezelf in ieder geval tijd kan winst kan maken uh, van mijn tijd van Londen. En ja, of dat uh, uh, goud of, of een medaille of een finale plek of op wat dan ook gaan opleveren, ja, dat weet je niet. En dat was zwemmer Sebastian Verschuren. Het WK in Barcelona begint op zondag 28 juli. My man is a sweet man. Inlineskater Chris Pijn Ariens heeft in de Veendamse Nederlandse marathontitel heroverd op Koen Verwij. Ariens was bij het NK overduidelijk de beste en kwam solo over het finish. Rick Smit won ver achter Ariens de sprint van het peloton en ging met zilver aan de haal. En brons was er voor Gary Heckman. Bij de dames soleerde Elma de Vries naar de marathontitel. Lisanne Buurman won het zilver, Carla Keita Lapper zielman het brons... En dan Ivorcus, dat heeft met 3-0 gewonnen van Gambia. De WK-kwalificatiewedstrijd werd gespeeld in het Gambiaanse Bakau. Een van de doelpunten kwam op naam van Vitesse Spits Boni, die van Bonskoos Lamouchi een basisplaats had gekregen. Ivorcus gaat aan de leiding in die kwalificatiegroep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Tanzania volgt met 6 uit 3 en Marokko lijkt met 2 punten na 3 wedstrijden al kansloos. En Villarreal is een jaar na degradatie naar de Segunda Divisie alweer teruggekeerd op het hoogste niveau. Uh, Villarreal won van Almeria, Almeria, met 1-0 en daarmee is Villarreal zeker van de tweede plaats in de competitie. Eerder promoveerde Elche al naar de Primera Divisie. De kampioen beëindigt het seizoen in stijl met een 3-1 overwinning op Guadalajara. Tot zo na het nieuws. Kwart over twaalf, Radio 1 op een zonnige zondag. Tijd voor de Tribune. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. Programmamaakster Floortje Dessing en haar verslaving aan reizen. Voordat ik televisie deed, reisde ik altijd al. Alt judoka Deborah Gravenstein over nieuwe judotalenten... en haar eigen carrière op de mat. Alles echt uit mezelf halen, overstijgen van wat je kan. Verder een gesprek met scheidsrechter Pep Thomas... En in kassie kijken gaan we lekker hebben. Kok Zie hier het menu van de Tribune morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Niks van de Tour de France missen.